...is onderduift Nederwit met het NOS Journaal. Volgens de Rotterdamse kool getrokken om Feyenoord supporters op afstand te houden. De agenten hadden geen andere mogelijkheid meer... ...omdat de supporters hen met een ijzeren staaf te lijf gingen, al dus pauw. De vier arrestanten zitten nog vast. De fraude bij de Zwitserse bank UBS bedraagt 2,3 miljard dollar. Nog eens 300 miljoen dollar meer dan gedacht. Topman Krubel is desondanks niet van plan om op te stappen. Hij voelt zich wel verantwoordelijk, maar niet schuldig... Tegen een fraudemisdrijf kun je je moeilijk wapenen, zegt hij. De vermoedelijke dader, de 31-jarige beurshandelaar Kweku Aduboli, werd donderdag in Londen opgepakt. Bij de Zweedse stad Gothenburg blijft een, drijft een grote olievlek in zee. De Zweedse kustwacht heeft inmiddels 120.000 liter uit het water gehaald. De olie kwam er terecht na een aanvaring tussen twee schepen voor de kust van Denemarken. Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. Er is een groot tekort aan hulpgoederen voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. De Verenigde Naties en de Pakistanse regering zeggen dat er op korte termijn 260 miljoen euro nodig is. Door de moezonregens zijn sinds augustus enkele honderden doden gevallen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos. In New York hebben een paar honderd demonstranten de nacht doorgebracht bij Wall Street. Ze protesteerden tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. Dat de organisatoren 20.000 mensen verwachten, was een grote politiemacht ingezet. De betogers zeggen dat ze zijn geïnspireerd door de opstanden in de Arabische wereld. De topper tussen PSV en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Eindhoven werd het 2-2. FC Twente nam met een 5-2 zegen op ADO Den Haag de koppositie over. De ploeg deelt hij nu met AZ, dat uit bij RKC met 2-1 won. Dan het weer stevige buien met kans op hagel en onweer, maar ook verder opklaringen.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Breda-Gorkum 2 kilometer bij Geertruidenberg.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 Thank you, DJ. <laughs> Alsjeblieft jongen. Usher hoorde je en DJ God is Falling in Love. En ter ere van de 65e verjaardag van oud-president van Amerika Bill Clinton. En uh, zijn 10-jarige jubileum van zijn stichting wordt uh, binnenkort een groot feest georganiseerd. En uh, onder andere Lady Gaga U2 en deze Usher zouden optreden, gaan optreden voor dat evenement. En welkom bij het tweede uur van Entertainment View. Het is uh, zaterdag 17 september 2011. 8 over 6. Goedemiddag. Eet smakelijk als je nu aan het eten bent. Roy zegt ook wel het bord op schoot gevoel. Kan natuurlijk ook. Eet smakelijk. En uh, even een paar uh, berichten... Want uh, in Nederland mogen de boerkaas niet meer. Maar Frankrijk gaat nog iets verder. Want in Frankrijk mogen gelovigen niet meer op straat bieden. Een verbod daartoe werd vrijdag van kracht. De ban is vooral gericht tegen moslims. Want die uh, gingen in grote steden op vrijdag vaak massaal op straat bidden wegens een grote tekort aan gebedsruimte. De autoriteiten hebben de moslims nu alternatieve gebedsruimtes te huur geboden. Zoals verlaten overheidsgebouwen. Vrijdag kwam voor het eerst circa 2000 moslims in de voormalige kaserne bij elkaar aan de rand van Parijs. En uh, nog een apart verhaal. Want de politie van Berlijn doet onderzoek naar een, uh, ja, naar een opmerkelijk verhaal. Een Engelse sprekende tiener is vorige week opgedoken in de Duitse hoofdstad. Nou denk je wat raar. Nou ja, hij verklaart dat hij de afgelopen vijf jaar in een bos heeft geleefd samen met zijn vader. Volgens politiewoorden voor me, maat. Verschenen 17-jarige jongen 5 september bij het gemeentehuis in Berlijn. De jongen beweert dat hij uh, vijf jaar geleden met zijn vader de bossen introk na de dood uh, van zijn moeder... Hij zou een tijd in de tent en uh, van een aardig gemaakte hut hebben gewoond. De jongen die niet meer weet uh, waar zijn familie vandaan komt... ...verklaarde met behulp van zijn kompas naar het noorden te zijn geholpen. Na een voet van zo'n twee weken kwam hij aan in Berlijn. Hij is vertrokken uit de bussen omdat zijn vader was overleden. De tiener leek in goede gezondheidsverkeer en is overgedragen aan een opvangcentrum. De politie heeft in heel Europa een oproep gedaan aan de identiteit van de jongen te achterhalen. En nog één bericht... Want wetenschappers hebben ontrafeld waarom zoveel mensen zichzelf in verlegenheid brengen door te veel te drinken in een bedrijfsfeestje. Uit onderzoek van de Universiteit van Bergman bleek dat drinken in een omgeving waar normaliter niet vaak gedronken wordt ervoor zorgt dat drinkers minder goed in staat zijn om hun gedrag in hand te houden. Volgens de onderzoekers leren de hersenen zich om aan te passen aan de effecten van alcohol als de drinker in een vertrouwde omgeving is. Bijvoorbeeld een café of thuis met vrienden. Als echter gedronken wordt in een totaal andere omgeving, zoals op een kantoor, waar de drinkers normaal liter nuchter geconcentreerd zijn, verliest men sneller de controle. Ja, ja, dus uh, was je gisteren of vanavond je, ga je op je werk, heb je een feestje en ga je drinken en ben je weer lam, dan weet je meteen hoe het werkt. Oké, okay, het is uh, tweede van MTMontview. Goedemiddag! Met nu, Phil Collins. Zie door Paul Enka. En uh, ja, natuurlijk, uh, iedereen kent het wel van de film This Is It. Michael Jackson, een gelijknamige This Is It. Nooit echt een hit geweest. Je luistert naar Entertainment View en ik wil je even laten kennismaken met nieuwe muziek en hele mooie muziek. Ik heb het over een 20-jarige zanger uit Engeland. En hij bracht in juni uh, zijn debuutsingle uit The A-Team. En uh, ja, begin nu langzaam door te breken in Nederland. luister naar dit prachtige liedje van Ed Sheeran en E team White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sad taste.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 Ed Sheeran en die A-team. En het kan misschien nog wel een hitje worden. Het wordt natuurlijk steeds kouder. En op een koude avond kan het liedje geen kwaad. Check de videoclip op YouTube. Misschien wel leuk om te weten. Het uh, liedje van Ed Sheeran, die A-team, is maar gemaakt. De videoclip voor maar slechts 20 pond. Dat is niks, hè. 20 pond, zo weinig kostte de videoclip van um, Ed Sheeran. It's Entertainment for You, nu, met Whitesnake, Here I Go Again. No, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. I can't remember the colors in the songs of yesterday. Naar het viel wel toch? Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Het lijkt erop. En ze heeft er ook nog iets mee te maken. Deze Dejan Brumfield Nou, ze is namelijk het peetkind van Amy Wanos En uh, ze is pas 15 jaar oud En ze heeft een nieuw album uit Good for the Soul En volgens mij hoor je behoorlijk de invloed van Amy Wanos En haar nieuwe single heet Full In Zometeen is het tijd voor Popstar Henry Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied Hoe eerst Julia Verlar I when we were five, a of side, on a perfect day on the way to school game Brandon He stole my brand new bike and my go home. He stole you too. All of the nights that I've spent alone. Am I the dog who doesn't get the bone? -oh? Tell me what I gotta do. Gotta walk across the wide for you. Gotta catch up on it in my teeth. Do push-ups in the desert key. Tame a line with black and blue. Come boxing with the kangaroo Still you never notice. To ask you to do the wrong. Oh, Thanks for knowing you saving me. It's Captain Dan on the football team is so good looking. And it's twice as strong, it's twice as strong all of the days that I've dreamed of love. My time has come, now I've dreamed enough. Het is er weer tijd voor een Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Uh, luister, natuurlijk ook, jullie ook natuurlijk. Hè. Goedenavond. Hoe gaat het? Um ja perfect hè dus uh, ja Roy is, is inderdaad getrouwd ik kon inderdaad helaas uh, kon niet bij zijn want ik, uh, ik moest plots in de studio in oké okay. op een gegeven moment, uh, de singer moest op een gegeven moment uh, gemixt worden en daar moest ik toch wel bij zijn oh, oké okay. dus uh, dat, dat, dat had ik weer helaas dus, maar ja, ja. goed en uh, er was geweest bij Roy het was heel erg gezellig ik ben uh, bij de bruiloft zelf geweest en het bruiloftsfeest ook ja nou het was heel erg leuk dus, maar we zullen er ooit nog wel in eh, de uitzending een eh, keer feliciteren natuurlijk. Ja. Als hij weer terug is van zijn uh, vakantie. Ja, ik weet niet, ik weet niet precies wanneer, maar volgens mij is hij de volgende week weer. Nou, ja, dan moeten uh, we even uitgebreid feliciteren natuurlijk. Ja. Hè? Heel goed. Perfect. Maar goed, ik heb natuurlijk weer wat, wat items voor jullie uitgezocht. Hè? Ja, ben benieuwd. Een item dus dat uh, Sylvie van der Vaart. Die, uh, die kan weer opgerust ademhalen. Want het nieuwe programma scoorde echt geweldig in Duitsland. Oké. Okay. En we keken maar uh, liefst 7,3 miljoen uh, kijkers naar. Zo. dat uh, was de eerste uitzending van Dat uh, Supertalent. Ik heb het zelf helaas niet gezien. Oké. Okay. Maar we zitten hier wel in de jury. En ja, als je 7,3 miljoen uh, kijkers hebt, dan, dan, ja, dan heb je het wel wat gepresteerd, denk ik. Hè? Ja, Sylvie is een grote ster. In Duitsland? Ja, ongelooflijk, is het hartstikke goed en uh, ja, die, is, die is echt ontzettend populair en dat bij onze, onze oostenburen zogezegd. Uh, waarom denk je dat ze daar zo populair is en in Nederland ja, eigenlijk wat minder? Ik weet het niet. Het uh, kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat uh, Rafa van der Vaart uh, daar natuurlijk uh, voetbal heeft, ja. dat daar zo populair was. Ja, ja. Hij uh, heeft natuurlijk een, een gedeelte net mee kunnen liften natuurlijk. Hè? Ja. Maar dus op zich is dat niet zo verkeerd. Nee, ja, ze... ah, ik, vind, ik, ik, ik vind het geweldig voordeel. hoor. Ja, leuk toch? Ja, nee, ik vind het er ook wel, toch? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Goed jongens, ja, en dan hebben we op een gegeven moment... Uh, ...het punt natuurlijk... ...Marco Bassata mag weer praten. Ja. Dus ik gaat natuurlijk natuurlijk waarschijnlijk ook weer mag gaan zingen. Want uh, ja, hij heeft op een gegeven moment een zware operatie achter, achter de stemband uh, achter de rug. Hij had een poliep, hè? Ja, precies. Ja, en hij is op dit moment aan het voorbereiden voor een groot, uh, grote concerttoe van 40 optredens die eigenlijk komen van start gaat. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, hij zegt: Ik hoop dat, men, dat een herstel op tijd komt, zegt hij dus. Uh... Ja. Nou ja, ik ben ja, benieuwd. Het is gebleken dat, um, dat het herstel heel erg lang duurt. Want veel artiesten hebben nog, nadat een poliep voorbij is, nog problemen ja. gehad. Dus... Ja, ik vind het ook vrij riskant. Als je praat ja. over een oktober dan praat je over een ruime maand. Nou, uh, ja goed, wie uh, ben ik om te zeggen dat het riskant is, maar. Het is inderdaad wat jij ook zegt, van, uh, het is aangetoond, dat het er toch wel uh, is kans om, het, om, om het weer, weer te gaan zingen. Ja. Dus als ik het heb, zou ik het echt rustig aan doen. Ja. 40, 40 optredens maar liefst. Ja, dat is pittig. Ja, ja, ja, ja, dat zijn we nog wel wat. Dus. We moeten wachten eens dus even af. Ja. Goed, ik weet niet of trouwens uh, ook Hollands Capelle hebben gezien gisteren? Um, ik heb een heel klein stukje gezien. Ja, in ieder geval... Uh... Daar hebben 2,5 miljoen mensen naar gekeken. Zo. Dat op de eerste plaats. Dat is natuurlijk gigantisch. Zo dat is veel, ja. ja. Dat is echt veel. En dan hebben we gezien dat uh, Alia die uh, gewonnen heeft. Ja. Leuk. Ja, ongelooflijk. Dat zo'n kind van 11 jaar zo'n stem heeft, echt. Ja, leuk, hè. En alleen de stem maar ook, uh, de performance, wat ze doet, uh, de gimmick, de, de, de mimiek van haar, van, van haar gezicht. Ongelooflijk. Ja. Um, uh, zonder andere tekorten doen die aan meegedaan hebben, maar zij was toch al wel ver uit de beste die meegedaan heeft. Ja. ja, te gek dus ja, toch? Dat ze zou kunnen zingen. Ongelooflijk. En nu we hopen dat ze, dat ze doorbreekt, hè? En dat ze het ja, volhoudt dat... tot ze wat ouder is. Maar dat zal nog even tijd, uh, tijd uh, kosten, denk ik. Ja. En uh, ook heel veel gebeurt, Want Ze is nog maar 11 jaar. Ja. En dat is natuurlijk niet zoveel op dit zo moment, hè? Nee. Dus, maar we wachten dus even af. En uh, als hij goed begeleid wordt, dan wordt het gegarandeerd een hele grote ster. Ja, nou laten we het hopen. Ja, en ik zeg ook de, weet ik zo, horen zingen op leeftijd. Dat was eigenlijk Michael Jackson destijds. Oké, okay, ja, nou ja. En je weet wat daarvan is gekomen, hè? Ja goed, ja, hij heeft nog lang voorgehouden nog. Ja. Ja. Hij heeft ook een paar hij hitjes komt, gehad, volgens ja. mij. Ik hoop voor haar dat zij er inderdaad toch iets beter van afkomt dan uh, Michael Jackson in <laughs> de leeftijd. Hè? Goed, ja, hebben we hebben natuurlijk gezien uh, dat... Uh, Gerard Joling of de troppers die we in, van in het Jordaan Festival die we Ja, klopt. Dat zou ook zo zijn voor de, mens, voor de mensen. Nou, ze hebben er op een gegeven moment in ieder geval een uh, overeenstemming over het bereik. Oké. Okay. Um, alleen uh, Gerard Jolink, de gemeente Vrogo, die staan op het Jordaan Festival. Oké. Okay. Ja, want de reden was dat het dan misschien wat te druk zou worden. Ja, dat het terrein daarvoor. Ja, dat het terrein gewoon te klein is daarvoor. Maar ja, goed, uh, ja, als mensen komen, komen ze toch wel. Of nou uh, uh, alleen Jolien en Vrogenstaande, malle koppers. Ik denk ja. dat het sowieso wel druk zal worden dan, hè? Ja, ik denk het ook wel, ja. Hoe? Ik moet even een soort chocolade pakken. <laughs> Proost. Alweer op het moment. Ja, in ieder geval ja, aan of de Jong, hè. die kennen we natuurlijk wel, hè? Onze voetballer van het BNZ-afstand. Nijzer de Jong, ja. Ja, ja. ja die houdt er veel, veel meer spelletjes, hè? Waar houdt hij van? Van Angry Birds. Ken je dat spel? Dat, ja, dat ken ik zeker. Dat heb ik ook uh, op mijn telefoon. Ja, precies, ik ook. Ja, dat is echt ja. Heel, ja. heel verslavend, hè? Ja, hij zegt dat het een heel eigen ritueel wat ik heb voordat ik op uh, hetzelfde ga. Ja. Hij is dan ik nou een kwartier op zijn iPod en uh, speelt hij altijd Angry Birds. <laughs> Ongelooflijk, dus hij is helemaal verslaafd, maar hij is Nou ja, hij verdient, uh, hij kan het betalen, want hij verdient 6 miljoen netto per jaar, hè? In Engeland. Uh, ja, ja, dat is niet, niet verkeerd, toch. Dat doet hij niet slecht, hè? Uh, ik dacht het niet, hè. Het is heel goed gedaan. <laughs> maar goed, jongens, dan heb ik uh, natuurlijk weer het uh, laatste nieuws over de beste zangers van Nederland. Dus lijkt me mijn laatste item weer uh, voor jullie. Oké. Okay. Uh, en, uh, ja, Gingrad Joling, zit ook in de beste zangers van Nederland. Ja. Uh, maar het gaat gepresenteerd worden door Ian Smit. Jan Smit? Oh, Jan Smit! Ja. Oké, okay. oh leuk. Dus die gaat het programma presenteren. Oké. Okay. Ja, en, en naast Gerard zitten er ook nog eens uh, Richard Kopp in, uh, Lewis, uh, Frank Bartels, Nicky, uh, Jezer en, uh, en dan nog nog Peter Beense. Oh, leuk. En wanneer, zou die, uh, wanneer gaat, wordt het opgenomen? Ik heb op dit moment even geen idee. Uh, eind, oh, eind september wordt het opgenomen in Ibiza. Oké, okay, oh leuk. Dus Want het is wel, is wel een, een succesvol programma, hè? programma, hè? Ja, best wel ja. En het is, ja, als het, als het wel lekker warm is en uh, lekker relaxed, ja, ja daar, daarom dus... Uh... Maar in ieder geval, uh, Jans Smit is in ieder geval inderdaad ontzettend vereerd, ja. dat is hier mag presenteren. Zet hij een prachtige uitachter, nou, ik kan het me voorstellen. Lekker pizza, lekker, <laughs> lekker warm buiten, wat drink je erbij, wat eten erbij. Nou, maar je mag ze ook wel naartoe sturen, geen probleem. Dat is geen probleem denk ik hè, dat is heerlijk. Ja, gelukkig. daarom. Goed jongens, dat was het weer zo'n beetje van, wat betreft uh, wat ik jullie in, uh, in de kast heb hangen. Oké, okay, nou Henry, dankjewel. Graag gedaan weer en ik zou zeggen dat iedereen met luisterers thuis natuurlijk ook graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Volgende week spreken je weer en een heel fijn weekend. Hoi hoi jij ja, jongens. Hoi. Hoi hoi. Wat een fijne plaat! Let's go, Funky! De Icy Brothers en Dead Lady hoorde je hier bij ZFM Sanford. Je luistert Entertainment for You. En deze band, Direct, komt eind van het jaar uit met een nieuwe album. En hun eerste single is vorige week ook uitgekomen. De nieuwste single van Direct heet The Chase. Klassiekers als deze... Of klassiekers als deze... Ik heb het over André Hazes, want uh, volgende week vrijdag 23 september wordt voor de ze zevende keer het André Hazes Mesingfeest gehouden. En het wordt gehouden in het Wapen van Zandvoort, Met z'n alle meegraamen op de klanken van André Hazes. En zijn mooiste hits, en dat wordt natuurlijk één groot spektakel André Hazes overleed overleden 23 september 2004 Sinds die tijd organiseert Kees Rutgers Elk jaar rond die sterfdag het André Hazes Amazing Face in Zandvoort Locaties evenals als vorig jaar het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein Aanvang is half negen en de toegang is gratis En iedereen die iets van Hazes wil zingen is natuurlijk welkom en ik denk dat we maar even een plaatje van Hazes moeten draaien. Zullen we gewoon de vlieger doen? Is wel zo fijn, hè? Doet het allemaal even mee. Even inkomen voor volgende week vrijdag. Dus in het Wapen van het Zandvoort. Kom allemaal, half negen. En we gaan even lekker meezingen met André Hazes. En de vlieger. Mijn zoon was gisteren jaren, Hij werd acht jaar en een schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij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 Beschrijven, maar zijn we zijn mijn zoontje lief. Die heb hier een brief om mijn moeder die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast. Your big disgrace kicking your can all over the place singing. Weedie. Weedie. hier naar voren. Zingt u allemaal even mee. André Hazes en uh, De Vlieger. En uh, dus volgende week vrijdagavond 23 september voor de zevende keer het André Hazes Amazing Feest in het Wapen van Wordt Vanaf half negen komt u allen. En zo eindigen we deze Entertainment View voor deze uh, zaterdag 17 september 2011. Heel fijn weekend en tot volgende week.